Gert Kluk met het NOS-journaal. Burgemeester Kaan van Londen pleit voor een nieuw referendum over de Brexit. In de Observer schrijft de Labour-politicus dat de kiezers zich moeten kunnen uitspreken over ieder akkoord dat de regering sluit. En als er geen akkoord komt, moeten de Britten ervoor kunnen kiezen alsnog in de EU te blijven. Verder schrijft de Londense burgemeester dat de Britse werkgelegenheid en de welvaart in gevaar komen... omdat de regering slecht onderhandelt met de Europese Unie.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 Gebouwen zijn verwoest en bomen zijn omgewaaid. Mangkut is inmiddels op weg naar Hongkong. De ernstig zieke Pussy Riot-activist Piotr Verzilov is in Berlijn om daar in het ziekenhuis te worden behandeld. Dat meldt de Duitse krant Bild. Het lid van de Russische protestbeweging... werd donderdag in kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis in Moskou. Zijn vrienden zijn bang dat hij is vergiftigd. Bild schrijft dat Verzilov in een kliniek wordt behandeld... door een specialist die ervaring heeft met vergiftigingen... Hij zou niet meer in levensgevaar zijn. De Duitse regering zou op de hoogte zijn van de komst van de anti-Kremlin-activist. In Amstelveen is gisteravond de Sint Urbanuskerk door brand verwoest. Om half twaalf kreeg de brand weer de brand onder controle. Mensen die rond de kerk wonen moesten hun huis verlaten. Bewoners van twee huizen mogen nog niet terug. Een groot deel van de kerk is verloren gegaan. De brand is waarschijnlijk ontstaan in de meterkast. De Urbanuskerk was net gerestaureerd en pas een paar maanden weer open. Het weer vrijwel overal droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het zuiden met 25 graden nog wat warmer. Vanaf dinsdag in het hele land fraai na zomerweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Ti amamo la notte giovane, giovane. En più, als non ci penso più, zoiets als je geen ideeën hebt, zoiets als je geen ideeën hebt, zoiets als je geen ideeën hebt, zoiets je geen ideeën hebt, je geen ideeën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 Ci penso più, e non ci penso più, faccio schiaffi faccio schiaffi con le onda, con il vento le brando, come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te, sotto il cielo, sotto il cielo, ti bellino, ti bellino, mangio un messo pallino, e ti perdo, faccio schiaffi faccio schiaffi con la l'asfalto, col cenetto le prendo, come se fossero te. Se fossero te, come se fossero te, io, io sentire il tuo nome da casa, noi ci teniamo qui la macchina del tempo, ho visto nostri amici per la pelle, ma quel che è si riaccendono le Si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 Any anyplace, anywhere. From the day you know we can stay. Met receptie van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. zomerhits.